4 uur, Evo de Jong met het NOS-journaal. De directeur van het Internationaal Monetair Fonds, Christine Lagarde... waarschuwt voor een wereldwijde recessie. Door het politieke gesteggel in de VS over het schuldenplafond... kan de economie in de wereld ernstig verstoord raken. Sinds begin deze maand heeft Amerika al te maken met een zogenoemde shutdown... waardoor de meeste federale overheidsdiensten zijn gesloten. Overleg tussen senatoren van de Democraten en Republikeinen... heeft nog geen resultaat gehad. Ook de president van de Wereldbank, Jim Jong-Kim... is bang dat door het gehakketak tussen partijen het lenen van geld duurder wordt... waardoor het vertrouwen in de economie verdwijnt en de groei stagneert. De Britse politie heeft een man gearresteerd... in verband met de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann in Portugal in 2007. Dat meldt de Britse krant The Daily Mirror. De man had verteld dat hij het meisje een paar weken eerder nog had gezien... op een eiland in de Middellandse Zee... De Britse politie heeft de zaak kort geleden weer opgepakt. De afgelopen dagen hebben rechercheurs nieuwe aanknopingspunten gevonden. En het zou volgens de politie kunnen dat Madeleine nog steeds in leven is. Vanavond besteedt het Britse tv-programma Crime Watch aandacht aan de zaak. En morgenavond zal ook Opsporing Verzocht van de AVRO opnieuw aandacht besteden aan de verdwijning van Madeleine McCann. De Britse politie heeft gisteravond vier terreurverdachten opgepakt. Ze werden aangehouden op verschillende plaatsen in Londen... en ook is op zes adressen huiszoeking gedaan. De vier mannen worden volgens de Britse politie verdacht... van het voorbereiden van een terroristische daad. Ze zijn gearresteerd onder de antiterrorisme-wetgeving. Een getuige vertelde de BBC dat bij de arrestaties veel politie betrokken was. Het weer, vooral in het noordwesten nog wat regen. In de rest van het land wordt het droger met een paar opklaringen. Minimum van 6 tot 8 graden. Overdag in het westen grijs met mogelijk nog wat regen. Elders soms zon, dat wordt 11 tot 13 graden. Tegen de avond overal bewolkt met wat regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Hoorspel op herhaling. Terug naar 1967. Een biografische docudrama over Vladimir Wajakovsky... de grote Russische voorman van het poëtisch futurisme... aan het begin van de 20e eeuw. Hé hey daar. Jij. Hemel. Neem je hoed af. Ik kom eraan. Als ik mijn enorme stem tot zijn volle kracht ga uitzetten, zullen kometen hun hete handen wringen, werpen ze zich radeloos in de diepte te pletten. Ik ben voor eeuwig gekwetst door de liefde. Ik hou me nauwelijks overeind. Weg met jou. Ik heb je niet nodig. Ik weet al lang dat ik krepeer. Hoe zeggen ze zoiets? Het incident is gesloten. De liefdesboot sloeg stuk aan de wereld. Ik ben kiet met dit leven. Wat heeft het voor zin je staande te houden... tegen ellende en verdriet? Deze versen zijn van Wladimir Mayakovsky, de dichter van de Oktoberrevolutie. Aan hem is dit programma gewijd... dat werd samengesteld door Paul Vroom. De rol van Mayakowski wordt gespeeld door Rob de Vries... Het programma heet... Ik Zelf. Vladimir Mayakovsky had een groot hoofd... dat een harmonisch geheel vormde met zijn grote romp. Een geprononceerde neus die ook niet van de kleinste was... en die vaak door verkoudheid een fluitend geluid voortbracht. En een naar een uitstekende kin schrijft Juri Oljacha. Hij had een blik in zijn ogen... die het midden hield tussen melancholie en hardheid. Hij was luidruchtig en schutterig. Altijd klaar voor een vechtpartij. Half atleet, half dromer. De kruising van een middeleeuwse potsenmaker en een fanatieke iconenstormer, schrijft Ilja Erenburg. De drijfveer tot zijn onbeschaamdheid... was eigenlijk een grenzenloos schaamtegevoel... en onder zijn geveinsde wilskracht... ...verborg zich een fenomenale, angstig bezorgde wankelboedigheid... ...die tot ongemotiveerde zonderheid neigde. Schrijft Baris Pasternak. Sint-Petersburg, 1917. Oktoberrevolutie. Wij gaan die fijne burgerheren eens op een wereldbrand trakteren. Op het lege plein staat de bourgeois zijn neus diep in zijn kraag gestoken. Naast hem een hond, verkleumd en moe, van honger in elkaar gedoken. Hij staat daar als een vraag, verstomd. En achter hem staat heel de oude wereld... als die schurftige hond met ingetrokken staart van koude. Denkt u dat eens in? Van heel Rusland is het dak afgerukt. En wij en het hele volk bevinden ons plotseling onder de blote hemel... En er is niemand die ons in het oog houdt. Dat is vrijheid. De revolutie is in volle gang. Auto's volgepakt met soldaten bespatten de muren van de huizen en de mensen... van onder tot boven met modder. Je hoort de droge knallen van geweerschoten. Het volk op straat verkeert in opwinding. Alleen onze concierge veegt voor de huisdeur gesmolten sneeuw en afval weg... alsof er niets aan de hand is. Een troepje soldaten net terug van het front heeft ons pleintje in bezit genomen... Ze zien er moe en afgetopt uit. Overal smijten ze hun geweren, ransels en smerige laarzen neer. Het is precies tien over half negen als een donderend gejuich de binnenkomst van het presidium aankondigt. Met Lenin, de grote Lenin aan het hoofd. Een korte, gezette gestalte, het grote hoofd dicht op de schouders. Kaal en rond, kleine ogen, een stompe neus, een grote sympathieke mond en een zware kin. Hij is schamel gekleed en draagt een veel te lange pantalon. Een merkwaardige volksleider. Een leider zuiver krachtend zijn intellect. Kleurloos, zonder humor, onbuigzaam en onafhankelijk. Zonder schilderachtige eigenaardigheden... maar iemand die het vermogen bezit... diepgaande ideeën in eenvoudige termen te verklaren. Hij betreedt het spreekgestoelte... en laat zijn kleine knipperende ogen over de menigte glijden alsof de minutenlange ovatie hem niet aangaat. Dan zegt hij zonder ophef... wij gaan nu over tot de opbouw van de socialistische orde. Aan alle kanten de ring van de blokkade. Van overal staren kanonnen ons aan. Tegen de Eerste Republiek van Arbeiders en Boeren in de flitsen van vuurstoten en het geblikker van bajonetten, stormen uit alle hoeken de rijkaarts op ons af. En in het centrum van die geweren en van de dreunende stem van het geschut, Rusland als een eiland. En wij op dat eiland, wij uitgehongerd, wij in ellende, maar met lenen in ons hoofd en een pistool in de vuist. MUZIEK wordt geboren op 7 juli 1894. Als hij nog leefde zou hij nu 73 jaar zijn geweest. Mijn vader, Vladimir Konstantinovich Mayakovski was houtvester in Bagdadi. In het gouvernement Kutais, Georgië. Mijn moeder heette Alexandra Alexeevna. Ik had twee zusters, Judah en Olja. Meer Mayakovskis waren er blijkbaar niet. Mijn oudste herinneringen zijn van schilderkunstige aard. Vader was geabonneerd op een moppenblaadje. Daardoor gingen van de aanvang af mijn ideeën over humor en plaatjes hand in hand. Bovendien kreeg ik al vroeg een gevoel voor het poëtische. Zomers kwam er een lange, knappe student op bezoek. Hij tekende in een schrift een lange, knappe meneer en een heel nauwe broek. Die noemde hij dan Eugen Onjegin. Ik dacht dat hij zichzelf had getekend. Op een nacht deed ik mijn eerste waarnemingen van praktische aard. Achter de muur een eindeloos gefluister van papa en mama. Het ging over de vleugelpiano. Ik kon geen oog dicht toe. Al mijn gedachten draaiden om dezelfde uitdrukking. Morgens vroeg ik, papa... Wat is dat? Uitstel van termijnbetaling. Zijn uitleg bezorgde me een heleboel plezier. Vanaf 1902 gaat Majakowski naar de middelbare school. In de eerste twee klassen was ik de eerste. Allemaal tienen. Las Jules Verne en allerlei andere fantastische literatuur. In de hogere klassen had ik geen zin meer in leren. Allemaal drieën en vieren. Ik werd één keer zelfs een klas teruggezet. In die jaren ontwikkelde mijn belangstelling voor revolutie. Dat begon zo. En kennis van me sprong op een goede dag met blote voeten bovenop de kachel... omdat er een generaal was vermoord, die hij de onderdrukker van Georgië noemde. Overal demonstraties en meetings. Het was geweldig. Een schilderachtige ervaring. De anarchisten in het zwart, de socialisten in het rood... de democraten in het blauw en de federalisten in alle andere kleuren. In 1906 sterft Mayakovsky's vader. Vader is dood. Hij heeft zich bij het nieten van papieren in de vinger gestoken. Bloedvergiftiging. Sindsdien kan ik nietjes niet meer uitstaan. Einde van onze welstand. Na vaders begrafenis hadden we nog drie roebel over. In koortsachtige haast verkochten we al onze tafels en stoelen. Toen verhuisden we naar Moskou. Waarom is hemelstaan? We kenden daar niemand. In die tijd maakte ik ook mijn eerste gedicht Op het gymnasium schreven ze in een illegaal blaadje Nou dat kwam meneer te na, dat kon ik toch ook En ik brandde los met een kroontjespen Er kwam iets afschuwelijk revolutionairs uit Ik herinner me er geen woord van Toen schreef ik nog een vers en dat werd toevallig lyrisch. Maar dat hartsgedoe vond ik onverenigbaar met mijn waardigheid als socialist En ik schreef me uit in 1908, 15 jaar oud, wordt Mayakovsky lid van de bolsjewistische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Ik slaagde voor het partijexamen in de sectie handel en industrie. Werd propagandist. Eerst werkte ik onder de bakkers, toen onder de schoenmakers en tenslotte bij de drukkers. Ik koos als partijnaam kameraad Constantin. In 1908 wordt Mayakovsky voor het eerst gearresteerd... Op 29 maart liep ik in een hinderlaag bij onze illegale drukkerij. Mijn zakagenda at ik op met adressen en omslag en al. Naar het bureau van de tsaristische geheime politie. De commissaris dacht dat hij slim was en liet me een dictee schrijven... want hij dacht dat ik een proclamatie had opgesteld. Ik haspelde alle letters door elkaar heen. Ik schreef bijvoorbeeld sociaal-democratisch. Hij trapte erin en liet me lopen. Korterop grepen ze me weer in de kraag... Ze namen bij mij een revolver in beslag. Een vriend van vader beweerde dat die revolver van hem was... en ze lieten me weer gaan. In 1909 wordt Majakovsky voor de derde maal gearresteerd. Was behulpzaam geweest bij ontsnappingspogingen... van tot dwangarbeid veroordeelde vrouwen. Elf maanden gevangenis en kreeg cel 103. Dat werd voor mij een belangrijke tijd. Ik begon allerlei literatuur te lezen. Vooral het allernieuwste. Dat waren toen de symbolisten. Ik snoeg zelf ook weer aan het dichten, opgeschroefd en droefgeestig. In deze trant bijvoorbeeld. Wouden in purper en goudgloriolen, kerktorenkoepels in zonnenglans, honderden dagen door manen verholen, dulde ik onder mijn lijdenskrans. Zo schreef ik een schrift vol. Mijn hartelijke dank aan de gevangenisbewaarders. Ze hebben bij mijn in vrijheidsstelling alles in beslag genomen. Anders had ik het nog laten drukken ook. Na zijn ontslag uit de gevangenis studeert Majakowski aan de Academie voor beeldende kunsten. Hij ontmoette daar de dichter David Boeljoek. Op het instituut dook op een goede dag de dichter Boeljoek op. Brutaal als de beul. Ijzeren brilletje, pandjesjas, neuriet als hij loopt. Ik moest hem wel treiteren. We kregen bijna ruzie. Een paar dagen later troffen we elkaar weer, nu op een concert. Rachmaninoff, weeënmuziek. Ik liep er weg. Boeljoek volgde me even later. Gingen samen aan de boemel, praten de hele nacht. Uit Boeljoek spreekt de woede van een meester die zijn tijd ver vooruit is. Uit mij de trots van de socialist... die weet dat heel de oude Santa -kraam op instorten staat. In deze nacht werd het Russische futurisme geboren. De dag erop schreef ik een gedicht. Ik zei het op voor Joek, 's s'nachts op een boulevard. Ik loog. Een kennis van me heeft het geschreven. Boelioek bleef staan en zei... Stel je niet aan. Dat heb je zelf geschreven. Jij bent een geniaal dichter. Ik stroomde boordevol van geluk. Die nacht werd ik poëet. De volgende dag stelde Boelioek me aan een vriend van hem voor... en zei met zijn basstem... Dit is mijn geniale vriend, de beroemde dichter Majakowski. Ik probeerde hem af te strijden, maar hij gaf geen krimp. Wel, zei hij later... Nou, zul je nog moeten gaan schrijven ook, anders steek ik in mijn hemd. Een tijd later voegden Glebnikov en Kruitsjonic zich bij ons. Na een hele reeks aan de lyriek gewijde nachten... brachten we gemeenschappelijk manifest in de wereld. We noemden dat ding... Een klap in het gezicht van de publieke smaak. Dit stond erin over de klassieke Russische schrijvers. Het verleden is benauwend. De Academie en Pushkin zijn onbegrijpelijker dan hieroglyfen. Pushkin, Dostoevsky en Tolstoj moeten overboord worden geworpen van het stoomschip van deze tijd. En dit over onze tijdgenoten. Al die Gorky's, Blokken, Bonins enzovoort... streven alleen naar een buitenhuis aan de rivier. Zo'n premie schenkt het leven aan kleermakers... Van de hoogte van de wolkenkrabbers kijken wij op hun nietigheid neer. De poëzie van de toekomst is de poëzie van de stad. De stad vervangt tegenwoordig de natuur. Telefoonpalen, vliegtuigen, liften en fabriekschoorstenen... dat zijn de nieuwe componenten van de schoonheid. Wij zien immers vaker een elektrische straatlantaarn... dan die oude romantische maan. Wij weten niets van bossen of bloeiende velden. Wij kennen alleen de tunnels van de straten... met hun drukte, hun grommend lawaai, hun verglijdende licht. Het woord moet niet langer alleen maar beschrijven... Het woord zelf heeft zijn geur, zijn kleur en zijn ziel. Alles heeft een flitsende snelheid gekregen, zoals op de filmstrook. De trage, regelmatige ritme van vroeger beantwoordde niet meer aan de huidige psyche. Koorts, dat is de term die de intensiteit van het moderne leven symboliseert. In de stad zie je geen afgeronde of regelmatige lijnen... hoeken, breukvlakken, zigzags. Die typeren het stadsbeeld. In die maanden ontmoeten we elkaar elke dag om 12 uur... precies op de Kuznetski brug in Sint-Petersburg... Burjuk, Majakovski en ik, Vassili Kamenski. We hadden alle drie een houten pollepel in het knoopsgat. Burjuk droeg een jacket met veelkleurige strikken op kraag en revers. Een knalgeel hemd met zilveren knopen en een hoge hoed. Ikzelf had een chocoladekleurige wrak aan... die met goudbrokaat was gegarneerd en had eveneens een hoge hoed op. Majakovski ook met knalgeel hemd en hoge hoed... tekende vliegtuigen en hondjes op ons voorhoofd en onze wangen... En dan begonnen we langzaam de stad door te schrijden... en zeiden ondertussen onze gedichten. IJzig, kaarsrecht, zonder een glimlach. Met zijn bijna twee meter lengte leek Majakovsky precies op een filmheld. Zijn tijdgenoten schreven... Majakovsky is een Isaías met een apache masker op. Hij is een koppige, gladgeschoren Samson. Een briesende oeros met een hoge zijde. Een kruising tussen een atleet en een clown... Ik ben een hondsbrutale rekel. Het is mijn grootste plezier met een geel hemd aan... een gezelschap van nette mensen binnen te vallen... die onder hun pandjesjassen stil en fatsoenlijke decoren bewaren. Ik ben een cynicus... wiens blikken op de kleren van iedereen op wie ze worden gericht... vetvlekken zo groot als soepborden achterlaten. Ik ben een koetsier die met zijn jargon de sfeer bezoedelt in elke salon. En ik ben dol op reclame... Elke dag snuffel ik koortsachtig in iedere krant... in de hoop dat ik ergens mijn naam tegenkom. In die jaren traden we op in cafés... en maakten tournees door heel Rusland. Dikwijls werden onze voordrachten door de politie afgebroken. Alle uitgevers lieten ons links liggen. Hun kapitalistische neuzen roken in ons de vijfde kolonne. Ik kreeg geen regel gedrukt. Maar in die jaren worstelde ik koortsachtig met de vorm... In die jaren ben ik het woord meester geworden. De bekroning daarvan, mijn tragedie, Vladimir Majakowski. De tragedie Vladimir Majakowski werd geschreven in de zomer van 1913... en beleefde op 2 en 4 december van dat jaar... twee reeds dagen van tevoren uitverkochte voorstellingen... in het Lunapark Theater van Sint-Petersburg. De politie was met dienaren uit de hele hiërarchie vertegenwoordigd. De regie en de hoofdrol... ...berustend bij Majakowski zelf. En het was aan zijn formidabele dwingende persoonlijkheid te danken... ...dat het publiek, tuk op schandaal en sensatie... ...er geen doorlopende bende van maakte. Majakowski handhaafde zich door zijn stentorgeluid... ...moeiteloos tegenover het herhaaldelijk oplaaiende gefluit en geschreeuw. De dichter maakte sensatie. De massaal opgedaagde pers liet geen stuk van hem heel. Vladimir Majakowski... Tragedie in twee bedrijven. Personages... Vladimir Mayakovsky, dichter, 20 tot 25 jaar. Zijn vrouwelijke kennis, 2 tot 3 faam dik, spreekt niet. Grijzaard met zwarte gemummificeerde katten, paar duizend jaar oud. Man zonder oog en bing. Man zonder oor. Man zonder hoofd. Man met een lang gezicht. Man met twee kussen. Gewone jonge man. Vrouw met een traantje. Vrouw met een traan. Vrouw met een titraan. Krantenventers jongens, meisjes en anderen. Eerste bedrijf. Vrolijk. Het toneel stelt voor een stad in een spinnenweb van straten. Feest van bedelaars. Vladimir Majakovski alleen. Voorbijgangers brengen voedsel aan... dat bestaat uit een ijzeren haring van een uithangbord... een enorm gouden brood, plooien van geel fluweel. Vladimir Majakovski komt op. Mijne heren, verstelt mijn ziel... De leegte leek er nog doorheen. Krengt bespuwing? Ik heb daarvan geen weet. Uitgemolken ben ik als een oude vrouw van steen. Mijne heren, wenst gij dat thans voor u gaat dansen een opmerkelijk poëet? De grijzaard met de gemummificeerde katten komt op. Hij is geheel en al baard. Zoekt de vetten in hun schillenhuizen, slaat feest op de trommels der buiken. Grijpt bij de benen de dommen en doven... En blaast in hun oren als fluiten in buizen. Slaat uit de vaten der gramschap de bodem. Ik toch eet hete klinkersgedachten. Ik zal vandaag op uw krijsende toosten... Mijzelf met mijn ontzinning bekransen. Het toneel loopt nu langzamerhand vol. Ik barre briljant in verzen geslepen... die veren laat stuiven in andermans woning... zal heden het wereldfeest gaan ontsteken... van schatrijke paupers als bonte vertoning. Dan legt de duizendjarige grijzaard met de gemumificeerde katten... die geheel en al baard is... aan Vladimir Majakowski in een magnifieke klaus van 45 versen het zwijgen op. Majakowski is de hoofdpersoon van het stuk... De anderen zijn alleen mechanische poppen... die een schijn van dialoog moeten geven aan wat in wezen één monoloog is. Het stuk heeft twee thema's. De paupers komen in verzet tegen de rijken die hen onderdrukken... en de dingen komen in opstand tegen de mens. In het eerste bedrijf treedt Majakovski op... in zijn kleurige futuristische kledij. In het tweede draagt hij een toga en een lauwerkrans. De man met de twee kussen vertelt... Een grote en vuile man kreeg eens twee kussen ten geschenke. Die man was van de lompe soort en wist niet wat hij ermee aan moest. De stad was helemaal in feeststemming. Hief halleluja aan in de kathedralen, de mensen gingen zich mooi maken. Maar de man had het koud en in zijn zonen zaten ovaaltjes van gaten. Hij koos de grootste kus en deed die aan als overschoen maar het vroeg kwaadaardig. De vorst beet hem in de vingers. Wat zullen we nou hebben? Maakte de man zich kwaad. Ik gooi die twee nutteloze kussen weg. En hij gooide ze weg. En opeens groeiden er lusjes aan de kussen. Ze begonnen zich te wentelen. krijtend met een fijn stemmetje. Maatje! De man schrok. Hij wikkelde het zitterende lijfje in de lompen van zijn ziel... en bracht het thuis om het in een blauw lijstje te zetten... Een hele tijd kroop hij bij de koffers rond in het stof. Hij zocht een lijstje. Hij keek om. De kus ligt op de divan. Een enorm dik ding. Hij was uitgegroeid. Hij lacht. Hij gaat keer. Heren, de man begon te huilen. Ik had nooit gedacht dat ik zo moe zou worden. Ik moet me ophangen. En terwijl hij daar hing, afstotelijk zielig, Fabriceerden de vrouwen in de boudoirs... fabrieken zonder rook of pijp... kussen bij miljoenen. Allerlei kussen. Grote, kleine... met vlezige hefbomen van sloffende lippen. De kussenfabricerende vrouwen komen op. Ze leggen aan de voeten van Majakowski... ieder een traan neer. Majakowski dribbelt eerst onhandig heen en weer. Dan verzamelt hij de tranen in een koffer en zegt... Zo zal ik dan uitgaan... vandaag doorheen de stad waar ik mijn ziel pluk voor pluk zal achterlaten op de speren der huizen. De maan zal naast mij gaan, tot waar het uitspansel is ontornd. Ze zal me inhalen en een ogenblik mijn bolhoek passen. Ik ga met mijn last en strompelend zal ik verder kruipen naar het noorden... Waar de fanaticus oceaan eeuwig zijn borst schuurt aan de vingers der golven in de greep van oneindig verdriet. Ik zal daar vermoeid komen aanzweven. En in een laatste koord uw tranen toewerpen aan de duistere god van het noodweer. Aan de bron van de dierlijke geloofzekerheden. Dan valt het doek. De vertaler Marco Fonse interpreteert de slotregels als volgt. De dichter raapt alle tranen bijeen. Zij zullen voortaan zijn grondstoffen zijn. Niet het lot van de salondichter wacht hem. Hij zal deze tranen toewerpen aan de duistere godheid van het noodweer, de revolutie. Die verblijft aan de bron der dierlijke geloofzekerheden. Dat is het naakte levensbelang van de onterfde massa dat eenmaal de omwenteling zal volbrengen en dan zal afrekenen met het metafysische geloof. In 1914 schrijft Mayakovsky zijn vermaarde gedicht... Wolk in Broek. Het had eigenlijk de dertiende apostel moeten heten... maar de censuur liet die blasfemische titel niet toe. Toen ik met mijn gedicht bij de censuur kwam... vroegen ze me... wilt u soms als dwangarbeider worden opgezonden? Ik zei, nee, dat komt me niet zo gelegen... Toen schrapte ze zes bladzijden, waaronder ook de titel. Ze moesten weten hoe ik eigenlijk aan die titel was gekomen. Ze vroegen hoe ik Lyriek kon verenigen met zulke grove praat. Toen zei ik, goed, net zoals u wil. Ik kan ook heel fanatiek zijn. Maar ook heel zachtaardig. Nauwelijks een man, maar meer een wolk in een broek. Toch bleek het niet bepaald een erg geschikte titel... Ik verkocht bijna niks. Want het poëziepubliek bestond voornamelijk uit beschaafde jonge dames... en beschaafde jonge heren. En die durfden er niet aan. Want ze vonden een wolk in een broek maar een griezelig ding. Mijn enige plezier bleef ik aan mijn wolk... toen ik het gedicht voorlas aan Gorky. Gorky raakte helemaal overstuur en weende mijn hemd nat. Nou, dat vond ik eerst geweldig. Maar ik kwam er al gauw achter dat Korki elk poëte hem nat pleegde te wenen. Toch bewaar ik dat hemd Maar Ik ben wel bereid het grootmoedig af te staan. Aan een provinciaal museum, bijvoorbeeld. Wolk in Broek, een gedicht in vier delen... werd geschreven naar aanleiding van een blauwtje... dat Mayakovsky bij een zekere Maria had gelopen. Het gebeurde, wacht. Het gebeurde in Odessa... Maria had gezegd, ik kom bij vieren, tegen zessen. Acht, negen, tien. De avond verliet voor de ijzing der nacht zijn post in de vensters. Macaber december. In mijn lamme rug hinnikt de lach der kandelabers. U zou me niet hebben herkend, een taaie bonk spier... Krimpend van zeer Wat wil zo'n blok van een vent Heel wat en meer Maria, Maria, Maria Doe nou Maria Op straat kom ik om Je wilt niet Wacht tot ik met mijn wangen verschrompeld Door elk beproefd en deerlijk kom En tandeloos mompel ik ben vandaag overrompelend eerlijk. Maria, zie je, mijn ruggengraat trekt al krom. Deze liefdeslyriek verbindt Mayakovsky met motieven over kunst, maatschappij en religie. En revolutie vooral. Ik, in de mond van de huidige volkstam, een lange skabreuze wietz... Zie over bergen van tijd de komst van hem die nog niemand ziet. Waar vleugellam geen oog tot nu ziet, daagt aan het hoofd van de hongerbestie... met de stigma's der revolutie, 1916. En onder u ben ik zijn wegbereider. Bij elk leed kind aan huis, per traan die er geschreid werd sloeg ik me aan het kruis. De tijd is nu voorbij om te vergeven. Ik blakerde mijn ziel, dat teder vormsel. En dat vergt meer dan zeventig maal zeven bastiljes te bestormen. En als gij straks zijn komst mij zult verwittigen door Muiten. En gij tot hem als tot uw heiland gaan zult. Sleep ik voor u mijn ziel naar buiten en plet haar eigen beens... en schenk haar u in bloed gedrenkt als vaandel. In de laatste afdeling van het gedicht worden alle thema's onderling verbonden. De vertaler Marco Fonse vat het slot als volgt samen. De minnaar Mayakowski heeft een hele evolutie als dichter en revolutionair doorgemaakt maar Maria is hetzelfde gansje gebleven. Zij geeft de voorkeur aan de dichters boven de dichter-minnaar van vlees en bloed. Deerlijk gewond trekt Mayakovsky een bloedspoor naar de hemel om rekenschap te eisen van de christelijke God over de wijze waarop hij deze aarde heeft ingericht. De slotregels overkoepelen het gedicht met het beeld van een vijandig heelal dat de stem van de dichter niet verneemt maar die zelfvertrouwen en menselijk gelijk... nemen het tegen dit heelal op. Meneer God, luister eens even. Hoe komt u de dagen door met niets dan die wolkenbloemkool... waar het enbonpoint van uw oog in baat? Ik dacht jouw God als een vervaarlijke macht. Een kruimelgod ben je. De kruk bij de les. Kijk, ik buk en uit mijn laarzenschacht ruk ik mijn mes. Mij zult u de weg niet versperren. Lieg ik, heb ik gelijk, ik ben om het even bedaard. Kijk, weer hangt met onthalsde sterren... de hemel erbij als een abattoir. U daar, hemel, ontbloot het hoofd. Ik kom eraan. Benauwend doof slaapt het heelal... Het geweldige oor gevouwen over de poot... die verloopt in besterde klauwen. Dan ontmoet Majakovsky in juli van het jaar 1915... de vrouw die verder zijn leven zal beheersen. Lilia Jorjeuda, getrouwd met zijn vriend... de uitgever Ossip maximowitsch Brik. Mijn zuster Elsa Triolet... bracht mij in 1915 in kennis met Majakovsky. Dat was in Moskou, toen ik uit Sint-Petersburg daarheen was gereisd... om onze zieke papa te bezoeken. Al gauw kwam ook Mayakovski naar Sint-Petersburg en zocht me daarop. Toen hoorde ik voor het eerst zijn gedichten. En ik vond ze geweldig. Mijn stap kneed kilometers lange straten. Waar ontsnap ik de hel die ik in me verberg? Welke etea Hofman in de hemel heeft je uitgevonden? Jou die ik vloek. Ik lasterde God. Heb geschreeuwd. God bestaat niet. Maar hij uit de diepten boetseerde een vrouw voor wie de bergen beven. Hij zet haar voor me. Hij beval. Heb haar lief. Een God. Nu is hij tevreden. Onder de stijlte van de hemel trekt een man krom van verdriet. In de mateloze vlakten van het uitspansel... in het delirium van de Sahara... in de uitzinnige droogte van de woestijn... bestaat daar een schuilhoek tegen jaloezie. Ik weet niet waar je bent of met wie. Maar tot de dageraad, verbijsterd omdat een ander je roofde voor zijn liefde, vind ik geen rust. Snijd ik verzen uit mijn kreten, krankzinnige juwelier die ik ben. Liefhebben is je losweken uit lakens, verscheurd door slapeloosheid. Liefde is geen zoetsappig paradijs, maar de grommende aanval van een orkaan, vuur en water. Daar klappert een deur. Daar komt hij binnen, beijzeld met het plezier van de straat. In gejank breek ik in tweeën en schreeuw hem tegen. Goed, goed, ik ga... Zij blijft de jouwe. Behang haar met todden... dat haar schuwe vleugels in de zijde vervetten. Pas op dat ze niet wegzwemt. Bind haar een parelsnoer om als een steen. Lilia Briek is mooi. Zo licht als een viertje. Ze had graag danseres willen worden. Ze heeft een smal gezicht, glanzend blond haar... dat door een middenscheiding in tweeën wordt gedeeld... en bruine diepliggende ogen. Hete, gloeiende cirkels. Ze heeft een massa vrienden, onder wie ook rijke dames en zelfs bankiers. Ze is dol op mooie dingen. Oerbellen in de vorm van gouden vliegen en oud-Russische colliers. Ze verstaat als geen ander de kunst verdrietig te zijn of vrolijk... ongedurig, trots, ijdel, verliefd en toch verstandig... Haar echtgenoot, de criticus en uitgever Ossie Briek Is een mededeelzame, levendige man Klein, met een rondkalend hoofd, een knijpbril, een snartje Hij is de ziel van elk gesprek Ieder literair verschijnsel brengt hij snel onder woorden Zonder dat hij daarbij zijn geestigheid of gemoedsrust verliest Maar Majakowski was een plebeer Hij schopte graag ruzie, deed lawaaierig bedroefd of lawaaierig vrolijk was verzot op een spelletje kaart en kon niet tegen verlies... want dan werd hij onuitstaanbaar, was kettingroker... en nam als hij praatte de sigaret niet uit de mond. Toch veroverde hij Lilia en zelfs Ossubriek. Mijn Lilitschka. Tabaksrook heeft de lucht aangevreten. De kamer lijkt een hoofdstuk uit een boek over de hel... Weet je nog dat ik achter dit raam voor het eerst in razernij... je handen heb gestreeld? Morgen gooi je me misschien van je af. Op de schemerige overloop zal mijn bevende arm veel tijd nodig hebben... om schokkend in de mouw van mijn jas te verdwijnen. En dan ren ik weg. Gooi mijn lijf de straat op. Als een os moe is van het harde werk... ...zoekt hij koelte in het water. Buiten jouw liefde bestaat er voor mij geen zee. Toch kan ik zelfs niet door tranen... ...jouw hart tot liefde vermurven. Als een vermoeide olifant snakt naar rust... ...legt hij zich als een koning in het zingende zand. Buiten jouw liefde ken ik geen zon. Nee, ik zal me niet van de trap gooien... Geen vergif drinken, de trek kan niet overhalen bij mijn slaap, behalve jouw blik heeft geen lemmet macht over mij. Maar misschien ben je morgen al vergeten dat ik je heb gekroond, dat ik een in bloei staande ziel met mijn liefde heb verteerd. Dan verfrommelt het wervelend carnaval van vergeefs geleefde dagen de bladzijde van mijn boek. Zullen de dorre blaren van mijn woorden je tot zwijgen dwingen? dat ik je doe snakken naar adem. Laat me tenminste het pad van jouw wegstervende stappen overstromen... met nog één golf van tederheid. Toen ik Briek vertelde dat Majakowski en ik van elkaar hielden... besloten we alle drie nooit meer uit elkaar te gaan. Majakowski en Briek waren nauw bevriend geraakt... door hun verwante idealen en hun gemeenschappelijke literaire werk... Daardoor kwam het dat we ons leven, zowel naar de geest als ruimtelijk... verder gezamenlijk hebben doorgebracht. We wonen gevieren in één kamer van negen meter in het rond. Lilia, Osja, ik en Vicky. Dat is de hond. Nog op het laatste Moskouse appartement in 1930... kort voor Mayakowskys dood... brengten twee metalen bordjes naast elkaar... met de namen Briek en Mayakovsky. Mijn liefde, als vroeger een apostel draag ik mijn liefde langs duizend wegen. Misschien zal eens van deze dagen, zo gruwelijk als de punt van een bajonet... niets meer bestaan dan jij en ik van stad tot stad achter je aan. Misschien trek jij karavaansporen door de woestijn waar de leeuwen in hinderlaag gaan dan leg ik onder het stof dat de wind verscheurt... voor jou, mijn hete wang. Misschien loop je argeloos over een brug en denkt... hieronder lijkt het koel. Cool. Dan stroom ik daar onder die brug. Ik ben de zene. Ik roep je. Ik toon je mijn rottende tanden. Van de brieven die Mayakowski aan Lilia schreef als hij op reis was zijn er 125 bewaard. Lieve, liefste, bestiaal geliefde Lily. Niemand kan me tegenwoordig nog verwijten dat ik te weinig lees. Want ik lees de hele dag jouw brief. Ik weet niet of ik daar nu eindelijk algemeen ontwikkeld door hoor. Maar vrolijk maakt het me wel. Als ik jouw fikkie, jouw keffertje ben... dan ben jij eerlijk gezegd niet te benijden. Mijn ribben kun je tellen. Mijn vel is in rafels. En aan mijn rode oog hangt om er de tranen mee af te vegen. Mijn schurftige oor. Schrijf me nou terug, kindje. Blijf gezond, lieve zonnestraal. Ik kus je, mijn liefde, mijn goedheid, mijn schoonheid. Je als een hond, straatslijpende Vicky. Schrijf, schrijf, schrijf. En hou een beetje van me. Schrijf je niet, dan wordt het duidelijk dat ik voor jou niet meer besta. En dan ga ik maar eens uitkijken naar een lief grafje... met allemaal kleine wormpjes. Dan wordt het 25 oktober 1917. 6 november volgens onze tijdrekening. In de nacht van 6 op 7 november begeeft Lenin zich heimelijk naar het Smolny, een voormalig meisjespensionaat, waar het hoofdkwartier van de bolsjewisten is gevestigd. Van daaruit geeft hij het sein tot de opstand... Om vijf uur half twee s'nachts bolsjewistische commando's bezetten het hoofdpostkantoor. Om twee uur volgt de elektrische centrale. Om zes uur de staatsbank. Om zeven uur de telefooncentrale. Om acht uur het station. Om tien uur geeft Lenin een proclamatie uit waarin hij vaststelt dat de macht is overgegaan in handen van de bolsjewisten. Om 1 uur bezetting van de admiraliteit. Om 14 uur 35 zitting van de Petersburgse Sovjet onder presidium van Lenin. Om 17 uur bezetting van het ministerie van oorlog. Om 21 uur 40 met een kanonschot geeft de kruiser Aurora het signaal... tot de bestemming van het Winterpaleis, de zetel van de legale regering. 22 uur 40 zitting van de Al-Russische Sovjet onder presidium van Lenin. Om 2 uur 10 s nachts valt het Winterpaleis. De legale regering wordt in hechtenis genomen. De revolutie zegeviert. Moet de regering erkend worden of niet? Voor mij bestaat die vraag niet. Dit is mijn revolutie. Ik ga naar het Smolny. Ik werk mee. Ik pak aan wat zich voordoet. In dienst van zijn revolutie werkt Mayakovsky als een paard. Tekent honderden affiches en schrijft daarbij duizenden agitatorische versjes... Schrijft een ode aan de opstand, schrijft zijn mars naar links... schrijft Mysterium Buffo, het eerste toneelstuk van de revolutie. Mysterium Buffo is een weg. De weg van de revolutie. Niemand kan precies voorspellen welke gebergten we nog in de lucht moeten laten vliegen... nu we deze weg betreden. Vandaag boort de naam Lloyd George ons in het oor... en morgen zijn de Engelsen zelf die naam misschien alweer vergeten. Vandaag dringt de volkswil onstuimig voort naar de commune... Maar misschien zullen over een halve eeuw de geweldige luchtschepen... van diezelfde commune zich de ruimte inslingeren... in een stormloop op verre planeten. Mysterium Bouffo, een heroïsch, episch en satirisch beeld van ons tijdvak... is onze grote revolutie. Mysterium duidt op het grote, Bouffo op het lachwekkende dat ze heeft. De verstechniek komt overeen met de leuzen op de spandoeken... met de oorlogskreet van de straat, met de uitdrukkingswijze van het dagblad... De handeling is identiek met de beweging van de massa's, de strijd tussen de klassen, de worsteling om de ideeën. Het is een fotografie van de wereld, verkleind binnen de wanden van het circus. Er treden op. Zeven paar reine wezens: de negers van Abyssinië, een Indische ratja, een Turkse pasha, een Russische speculant, een mandarijn, een goed doorvoerde pers, Georges Clemenceau, een Duitser, een Pope, een Australier, de vrouw van een Australier. David Lloyd George, een Amerikaan, een diplomaat. Zeven paar onreine wezens. Een roodgardist, een lantaarnopsteker, een vrachtwagenchauffeur... een mijnwerker, een timmerman, een boerenknecht... een witkiel, een smid, een bakker, een wasvrouw... een naister, een machinist, een Eskimo-visser, een Eskimo-jager. En verder onder andere duivels en heiligen... de heer Sabaut en de mens van de toekomst. De handeling van dit moderne mysteriespel speelt zich af in het heelal, in een ark, in de hel, in de hemel, in het land van de puinhopen en in het beloofde land. De aardbol wordt door de vloedgolf van de revolutie overspoeld. 14 reinen, vertegenwoordigers van de regerende en bezittende klasse en 14 onreinen, vertegenwoordigers van het proletariaat, proberen zich te redden in een ark. Aan boord volgen de maatschappijvormen elkaar op. De absolute monarchie wordt vervangen door de democratische republiek maar de onreinen blijven hongeren en gooien alle reinen overboord. Via de hel bereiken de onreinen het paradijs... maar de eentonige kost en het gebrek aan afleiding verveelt hen. Ze keren terug naar de aarde... in het land dat door de revolutie in puin is achtergelaten. Maar daar longt ook het morgenrood van de belofte. Vreugde en verbazing vervult de onreinen... bij het zien van de eerste wondertekens... van een boven de bergen opdagende wereld van arbeid... Met de nieuwe triomfmars, de internationale, juichen ze over hun verlossing. Volken hoort de signalen. Nu het laatste gevecht. De internationale geeft ieder mens zijn recht. Het stuk werd op de eerste verjaardag van de revolutie... op 7 november 1918 in Leningrad opgevoerd. In een gigantische mise-en-scène van Meyerhold, waaraan 350 mensen meewerkten. Mayakovsky zelf sprak in de rol van de mens van de toekomst de nieuwe bergrede uit. Mijn paradijs is voor allen, niet alleen voor de armen van geest, die zijn opgezwollen van het vasten. Kom tot mij, al wie met eigen hand een vijand om zeep hielp en toen zingend het lijkende steek liet. Geen pardon, slechts onverzoenlijkheid. In mijn onverzoenlijk rijk heb ik jou een woning bereid. Komt allen, die geen muildieren zijt, Ieder die van ellende verkommert, weet: in mijn rijk is hij koning. In mijn onheilig rijk bouw ik hem een woning. Met dit stuk beleeft Majakowski zijn eerste teleurstelling tijdens de revolutie. Er is over Mysterium Buffo een enorm geruzie aan de gang. Vooral de zogenaamd communistische intellectuelen zijn er tegen. Na drie voorstellingen hebben ze het stuk van het repertoire afgevoerd... en dus spelen we maar weer ad infinitum Macbeth. Bajakovski kwam tussen alle stoelen te zitten. De intellectuelen vonden hem een agitator in plaats van een dichter. Voor de proletariërs was hij niet eenvoudig genoeg... en de partij wantrouwde nu en dan zijn zuiverheid in de leer. Zijn beschermer, de volkscommissaris voor cultuur, Anatoli Lunatscharsky... werd per brief door Lenin gekapitteld... Toen hij Majakovskis hymne op de toekomst van de revolutie 150 miljoen in 5000 exemplaren liet drukken. Schaam je je niet dat je toestemming hebt gegeven voor een oplage van 5000 exemplaren? Het hele gedicht is nonsens, een en al aanstellerij. Naar mijn mening hoeft maar 1 op de 10 van dat soort dingen te worden gedrukt, en dan in een oplage van hoogstens 1500 voor bibliotheken en snuffelaars. Luna moet een pak op zijn broek hebben vanwege zijn futuristisch gedoe. Een satire op de vergaderziekte waaraan de nieuwe staat leed... vond overigens meer genade in Lenins praktische ogen. Gisteren heb ik toevallig in de Iswestia een politiek gedicht van Korski gelezen. Ik ben geen bewonderaar van zijn poëtisch talent... dan moet ik toegeven dat ik van poëzie geen verstand heb. Maar ik heb lange tijd niets gelezen dat me zo'n plezier heeft gedaan. We zijn inderdaad mensen die niets anders doen dan vergaderingen beleggen... commissies benoemen en eindeloze projecten beramen. De laatste tien jaar van zijn leven waarin Mayakovsky zich tot uitputtens toe afslooft... als de dichter, chroniqueur en reclamechef van de republiek... zullen voor hem een voortdurende bron van ergernis worden. De Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek heeft blijkbaar andere zorgen dan kunst. Maar de kunst is nu juist de enige zorg die mij bezighoudt. De conflicten blijken vooral uit de polemieken tussen Mayakovskys eigen tijdschrift Links... en de beweging Proleetkult. De proletarische schrijvers eisen een onvoorwaardelijke aanpassing... bij het ontwikkelingsniveau en de smaak van de massa. Mayakovsky verdedigt het goed recht van de avant-garde. Men beweert, de kunst voor weinigen, het boek voor weinigen, is nutteloos. Dat is tegelijkertijd waar en niet waar. Zulke boeken zijn graankorrels en aas. Bewijs? De versen van Glebnikov waren bij hun verschijnen alleen te begrijpen door zijn zeven futuristische vrienden. Maar ze hebben sinds een jaar of tien alle andere dichters geëlektriceerd. Men beweert, de proletarische kunst moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Dat is tegelijkertijd waar en niet waar. Het is waar, maar met een correctie die moet worden aangebracht door tijd en instructie. De kunst is geen kunst voor de massa onmiddellijk bij haar eerste verschijnen... maar ze wordt het als resultaat van een reeks inspanningen. Men moet het begrip voor een boek organiseren. Majakowski houdt lezingen door heel Rusland. Volle zalen en zelfs stadions luisteren naar zijn gistriftige woord. Maar zijn vijanden zorgen altijd dat er van ergens uit het gehoor... hoongelach en protesten weer klinken. Hij bereist als dichterpropagandist Frankrijk, Mexico en de Verenigde Staten... Hij schrijft bij Lenin's dood de in alle opzichten grote hymne Lenin. Hij ontmaskert in zijn satirische toneelstukken de wandluis en de badkuip, de profiteurs. Wier opkomst door Lenin's nieuwe economische politiek wordt bevorderd. Hij laat zijn tijdschrift Links tenslotte zelfs Links liggen en treedt in een behoefte zichzelf dan maar weg te cijferen voor het algemeen belang toe tot de organisatie van zijn vijanden, de Bond van proletarische schrijvers, Rap. Dat kost hem veel vrienden en brengt hem geen nieuwe. Kortom, het helpt niet. Majakovskys laatste gedicht heet Luidkeels. In zijn opstel, een luidkeels uitgeluide periode... toont Charles B. Timmer aan... hoe de grote schrever zichzelf overschreeuwd heeft. Hoe in heel zijn werk een tegenstem doorklinkt. Hoort, luistert, luisteren jullie dan toch. Het is inderdaad een hoogst merkwaardig verschijnsel... Dat een dichter die zichzelf toch tot in zijn laatste gedicht... voor een, een schreeuw lelijk uitmaakt... die zo aanstotend arrogant kan zijn... en zo zelfverzekerd verwacht dat de hemel zijn hoed moet afnemen... als hij eraan komt... dat diezelfde dichter tegelijk van zo'n grote onzekerheid... blijk geeft omtrent de vraag... die ene vraag waar alles toch op aankomt... namelijk of zijn stem wel gehoord wordt... of men wel luistert... of de massa de wereld wel aan zijn lippen hangt. Dit is de luide stem. Was ik zo klein als de stille oceaan? Ik zou op de tenen van mijn golven gaan staan... en met mijn vloed de maan strelen. Maar waar vind ik een geliefde gelijk aan mijzelf? Zij zou niet passen in het miniatuur van de hemel. En dit is de tegenstem. Een strofe uit de gedicht van 1916. Luister dan toch. Alles wat tot mijn ziel behoort. En kom haar rijkdom door zelf maar taxeren. Alle pracht en praal die eeuwig mijn stappen versieren. En heel mijn onsterfelijkheid die door de tijden ratelend een wereldconcilie van knielers zal verzamelen. Wilt u dit allemaal? Ik geef alles meteen voor slechts één vriendelijk menselijk woord. 1925. Ik wil door mijn land worden begrepen. En zo niet goed, dan ook niet gezucht. Dan sla ik in vreemde streken, schuin als regen in ieders gezicht. 1930. Propaganda heeft ook mij de das omgedaan. Ook ik had liever romansen gezongen. Het was fraaier geweest en ook lucratiever. Maar ik heb mijzelf bedwongen... ...door op de keel van mijn eigen lied te gaan staan. Het onvermijdelijke gebeurt in 1930. Majakowski is dan 37. Het is een jaar vol teleurstelling, conflicten en eenzaamheid... Op 18 februari zijn de Brieks naar Engeland vertrokken... om daar Lilia's moeder te bezoeken. Majakowski is alleen thuis. Hij heeft griep onder de leden. Moet naar het ziekenhuis. De doktoren constateren zenuwoverspanning. Op 3 maart gaat Majakowski naar Leningrad... waar een tentoonstelling over de 20 jaar van zijn werk wordt gehouden. Bij de organisatie ondervindt hij alleen tegenwerking. Van officiële zijde verschijnt er niemand bij de opening. Op 16 maart valt zijn laatste toneelstuk, de Badkarp. Het publiek reageert koel, cool, de pers doet de rest. Majakowski moet zich rechtvaardigen... omdat er in het stuk geen arbeidersmassa's, geen partij en geen bonden voorkomen. Begin april zal er een aflevering verschijnen van het tijdschrift Pers en Revolutie... met een groet aan Majakowski, de onvermoeibare poëtische strijdmakker van de arbeidersklasse... naar aanleiding van zijn tentoonstelling... Maar op bevel van de hoofdredacteur wordt die groet uit de reeds gedrukte... en gebrocheerde exemplaren verwijderd. Op 9 april houdt Mayakowski een voordracht voor economische studenten. Hij spreekt bitter en sarcastisch. Een student vraagt... wat hebben uw gedichten met de revolutie te maken? Het is allemaal onbegrijpelijke persoonlijke rommel. Mayakowski brult terug... ik sta versteld over het gebrek aan ontwikkeling van dit publiek. De avond eindigt in tumult. Voor de 11 april heeft hij een afspraak gemaakt... Hij daagt niet op. Hij voelt zich niet goed. Op 12 april wordt hij gesignaleerd op een club. Hij ziet er somber uit. Hij loopt weg met grote zware stappen. Die avond schrijft hij zijn afscheidsbrief aan allen. Ik sterf. Stel niemand daarvoor verantwoordelijk en praat er niet over. De gestorvene had er aan een grote hegel. Moeder, zusjes en kameraden. Vergeef me. Het is geen manier van doen. Ik raad het niemand aan. Maar ik zie geen andere uitweg. Hou van me, Lilia. Kamerad regering. Mijn familie bestaat uit Lilia Brik, Mijn moeder, mijn zusjes. En Veronica Polonskaya. Willen jullie hun een draaglijk leven bezorgen? Dan bedankt.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 Mijn nabestaanden, alle goeds. Vladimir Majakowski. Op 14 april, smorgens om kwart over tien... jaagt Majakowski zich in zijn werkkamer een kogel door het hoofd. De avond tevoren heeft hij vergeefs geprobeerd een vriend op te bellen. Kennissen dringen het appartement binnen en vinden het lijk. Hij lag in zijn lichtblauwe hemd recht voor ons op de kleurige divan... naast de sjaal die hij had meegebracht van zijn reis naar Mexico... Majakovskis zelfmoord valt niet alleen te verklaren... vanuit een oogpunt van liefde of vanuit de politiek. Als motief komt de zelfmoord al in zijn vroege werk voor. Misschien stierf hij omdat niemand meer wilde luisteren. Of, zoals Lilia Brik zei... Als u mij vraagt waarom Majakovski zich van het leven heeft beroofd... dan zeg ik... uit drang naar zelfbehoud. Zijn dood verbijstert het land... De volkscommissaris voor cultuur, Anatoli Lunacharski, zegt... Iedereen die het bericht van Mayakovsky's dood hoorde... kon het amper geloven. Hij was op de eerste plaats een brok gloeiend leven. En dat werd hij nog meer toen hij zich tot de spreekbuis maakte... van onze grote maatschappelijke beweging. Toen hij in de naam van miljoenen tot miljoenen over miljoenen sprak. Nog op de veertiende, tegen middernacht... wordt Majakovsky opgebaard in het huis van de Schrijversbond... Op 15, 16 en 17 april trekken 150.000 mensen langs de kist. Op 17 april, smiddags om kwart over vijf, begint de begrafenis. Er zijn duizenden mensen op de been. In de zaal, in de gang, in ramen en deuren en op de straten. Hé hey daar. Jij, hemel, neem je hoed af. Ik kom eraan. Ikzelf, geschreven door Paul Vroon en geregisseerd door Willem Tollenaar voor de Caro in 1967. Mooi gemaakt, wel, hè? Maar al die keurige stemmen. Nou, ook wel weer grappig. Op de Vries was Vladimir Majokowski. Paul van der Lek was de eerste mannenstem. Frans Zomers de tweede mannenstem. En in Ingeborg Uitenbogert deed de vrouwenstem. Tot zo.